3 uur het NOS Journaal Renate Evers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 In Berlijn zijn leegstaande scholen en overheidsgebouwen... voor noodopvang ingericht om de asielzoekers op te vangen. In de jaren negentig was de toestroom overigens nog veel groter. Ook Nederland kampt met een tekort aan opvangruimte voor asielzoekers. Maandag werd bekend dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... weer honderden asielzoekers in Kamp Zeist wil onderbrengen.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 De moslimbroederschap werd gisteren op de lijst van terreurorganisaties gezet na een zelfmoordaanval in Mansoura. Daarbij kwamen 16 mensen om het leven. De broederschap ontkent betrokkenheid bij de aanslag. Twee Nederlandse Greenpeace-activisten mogen Rusland verlaten. Manus Ubbels heeft zijn uitreisvismal gekregen, meldt Greenpeace... en Faisa Olazen kan dat van haar morgen ophalen. Olazen zegt niet precies wanneer ze naar Nederland komt. Ze wil op Schiphol eerst haar familie en enkele goede vrienden zien... zonder dat daar pers bij is. Ubbels en Olazen zaten samen met andere 28 andere activisten drie maanden vast. Het Greenpeace-schip Arctic Sunrise werd in september geënterd door de Russen... en de bemanning werd opgepakt. President Poetin heeft de activisten gratie verleend. Het weer, veel bewolking en een kleine kans op een bui, maar ook af en toe zon. Het is 6 of 7 graden. Vannacht gaat het regenen en ook morgen overdag zijn er perioden met regen. Ah, en we hebben op de A1. Amsterdam Amersfoort wordt in beide richtingen op een aantal plaatsen langzaam gereden. Het zijn vooral twee ongelukken die problemen veroorzaken. Het eerste is op de A6, Lelystad-Emmerloord. De weg is dicht tussen Lelystad-Noord en de afrit Zwifterband. Er staat een flinke file achter. Het verkeer kan beter omrijden vanaf Kopen naar de Berg... via Amersfoort en Zwolle. Op de A12, vanaf Utrecht naar Den Haag... zijn aan het einde van de Utrechtse banen aantal auto's op elkaar gereden. Er staat drie kilometer file vanaf Kopen Prins Klausplein. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1... Het geluid van 2013. Het Radio 1 Jaaroverzicht. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Geef nu gewoon toe, u bent dokter janssen stuur. Nee, nee, nee. Nee? Nederland moet stoppen met het Sinterklaasfeest. Altijd rekening houden met gevoelens, maar Zwarte Piet zegt het al, die is zwart. Dus daar kunnen we weinig aan veranderen. Onze dagen kom om onze laatste hier aan Mandela te betoen. Goeie radio, die is er nog genoeg, die prikkelt de fantasie. Dit is tot half vier het geluid van 2013. Goedemiddag. Even kijken, wat hebben we hier allemaal? Pruiken. Pruiken. De, de hoedjes. De schmink natuurlijk, de sponsjes. Schmink, ja. En dit zijn en de pakken natuurlijk. Dit zijn de pakken. Oké. Okay. En hoe gaat het met de verkoop? Uh, ja, is, uh, ik ben stak... hier natuurlijk van, uh, vanwege de discussie. Ah, kijk, ja uh, zo'n vermoeden had ik al. Maar um, ja, dat gaat goed. Als ik zeg zwarte piet, wat zeg jij? Gezelligheid. Sinterklaas. Dat is traditie. Racisme. Likje verf. Het stamt af van de slavernij. Het is racisme, dat zie je. He, het heeft mijn type haar. Kijk, ik heb nu een baret op. Ik wil alleen nog zo'n broekje aan te trekken en pepernoten te strooien. En ik kom gewoon overeen met het hele concept van zwarte piet. Waarom ga je zo daarmee associëren? Loop jij op het dak? Nee toch? De wat ga je goed doen? Sorry. Oh. Niemand loopt op het dak. Je voert alles die pony op het dak. Dus doe gewoon normaal, weet je. Kijk, ik begrijp dat die je, toch? Het komt neer op slaapernij, tralala, zus en zo. Maar ben jij het? Nee, ik ben het in ieder geval niet. De discussie over Zwarte Piet bereikte vandaag een hoorzitting in het stadhuis van Amsterdam. Vorig jaar waren er al demonstraties tegen Zwarte Piet, maar nu is er dus bezwaar gemaakt. Of Zwarte Piet nu wel of niet racistisch is. Zwarte Piet staat voor slavernij en is kwetsend. Ik begrijp wel waar het vandaan komt, maar ik vind dat je er echt bezig moet zijn. Want het is voor kinderen. Die hebben er toch geen... Uh... Ja, besef van. Nog niet tenminste. Wat ja. is nu jullie voornaamste bezwaar? Ja, er wordt een stereotype zwarte man neergezet. En uh, ja, de meeste zwarte mensen vinden daar toch wel last van. Ik vind het niet erg. Nee? Nee, nee het is gewoon goed, goed. Leuk voor de kinderen ook. Wie vind je leuker? Sinterklaas of Zwarte Piet? Uh, zwarte Piet, omdat Zwarte Piet komt cadeautjes brengen. Nee. U viert dat vroeger ook? Ja, op Curaçao. Ja. Ben Curaçao ja. Inclusief Zwarte Piet? Ja, ja. Dus ik heb nooit een probleem. De meeste mensen hebben er helemaal geen problemen mee. Hoe kan het er zijn dat er nu zoveel belangstelling is voor mensen die er wel een probleem hebben? Ja, ik weet. Wat zijn dat voor mensen dan? Sir Pieter. Een tegenstander schrijft: als je als black person tegenstanders van zwarte Piet, sir Pieter noemt, dan ben je echt een colo reddy En een redby dat is dan uh, iemand van het korps zwarte jagers. In Suriname is dat. Mm -hmm. Het is een korps van vrijgelaten slaven die vroeger ingrepen als de zwarte bevolking zich verzette tegen de kolonisatie. Zwarte Piet staat opnieuw ter discussie. Dat is al meerdere jaren gebeurd, maar nu spreekt de premier zich daar ook over uit. Altijd rekening houden met gevoelens, maar Zwarte Piet zegt het al, die is zwart. Dus daar kunnen we weinig aan veranderen. Nou, hij hoeft niet zwart uh, gesminkt te worden. Hij kan ook uh, roze of geel uh, Ja, maar nee, het is gemaakt. Sinterklaas en Witte Piet. En volgens mij is het Sinterklaas en Zwarte Piet. Dus ik zou niet weten hoe ik dat moet oplossen. Dus niks aan veranderen? Want ja, het is? Dit is geen zaak van de regering, Het is een zaak van de samenleving. Iedereen die een ja. witte Piet wil voorrijden, staat dat vrij. Uh, uh, maar ik, ik dacht dat het een liedje was, of het historische parabel gaat over Sinterklaas en Zwarte Piet. En, en zwart is echt zwart. Daar kan ik niks aan veranderen. Zwarte Piet. Wie is zwart? Ik zie mezelf niet als zwart. Ik ben bruin. Ik ben bruin. En volgens mij staan al mijn mede-Surinamers, Antayane, Afrikanen zijn ook gewoon bruin. We komen elk jaar. De leukste pieten op de boot. We komen elk jaar. Bij jou met zakken vol cadeaus. We komen elk jaar. En brengen de grote bergens stuk. We komen elk jaar. Nederland moet stoppen met het Sinterklaasfeest. Omdat zwarte piet een terugkeer betekent van de slavernij. Dat zegt professor Voreen Shepherd, mensenrechtenonderzoeker bij de Verenigde Naties. En hoofd van de VN-werkgroep die onderzoek doet naar zwarte piet. De hoge commissaris voor de Mensenrechten gaat zich dus met de zaak Black Piet bemoeien. This is a throwback to slavery. And that in, the 21st this stop. in de 21ste eeuw zou dit niet meer moeten bestaan. Als ik in living in the Netherlands as a black person. In De Wereld Draait Door vond dominee Gremda de discussie over Pieter veel te ver gaan. Maar ik hoorde ook al dat er een parlementaire enquête komt over de rol van Sinterklaas tijdens het regime van Franco in <lacht> Spanje. Nou ja, waar ben je dan mee bezig? De actiepagina Petitie. Een Facebookpagina voor het behoud van het Sinterklaasfeest heeft in één dag bijna een half miljoen leden gekregen. Zij 2013 mensen lieve mensen ik begrijp dat niemand het ooit als racisme heeft bedoeld ik begrijp dat het een traditie is die uh, gaat om geborgenheid lekker met je familie samen zijn maar doe die zwarte piet de das om het is gewoon het is wat het is en je kan niks veranderen wat de al traditie is Men moet zich bewust van zijn dat uh, hoe dan ook Vroeg of laat gaat het element Zwarte Piet toch eruit moeten. Drie op de tien kinderen begrijpen dat sommige mensen het discriminerend vinden... dat Sinterklaas alleen maar zwarte helpers heeft. Maar toch wil maar 1% procent dat Zwarte Piet verdwijnt. Zolang er kinderen zijn die erin willen geloven, laat ze maar lekker erin geloven. Zwarte Piet is van ons allemaal. Een vorm van frontaal qua dementie. Dat liet hij zien met foto's. Dan kon je ook duidelijk zien dat de hersens waren teruggetreden. Achteraf blijkt dat hij een foto van een ander heeft laten zien. Ik heb een echte Alzheimer-test gemaakt. Daar stond letterlijk in dat ik het niet had. En dan heeft hij achtergehouden. Ja, het was altijd een fijne man. Hè? Alleen, ja. Wat je nu weet. Is het geen fijne man meer? Hè? Alleen, ja, hij ziet er nog wel. Ja. Je blijft toch nog tegen je dokter opkijken. Dat hij altijd een hoog aanzien had. Hè? En dat zal ook blijven. Zelfs na alles wat nu gebeurd is. Ja. Ja. geen tijd blank, is waar? Ja, goedemorgen. Ik begin met de volking. Ik zoek de heer Jansen, neurologe Jansen. Ach, dokter Jansen. Oké, okay. ik zoek Ja, dank ja? u. Uh, Oké, okay. bitteschön. Jansen. Ja, heer Jansen, goedendag. Ik spreek met de heer Vorkink, uit uh, Holland. Zijn ze heer Jansen steun? Nee. Nee? Nee, daar heb ik niks mee te doen. Maar ze zijn Ernst Jansen, ik herken hun stemmen. Nee, nee, nee. Ja, u praat Hollands? Ja, nee, nee, nee, nee. Hoe lang werkt u al uh, in dit ziekenhuis? Ik kom er net aan. Hoe, nee, heet, nee. U, hoe heet u dan van voornaam? Herman? Jansen Johan. Maar u bent neuroloog? Nee, ik ben een internist. Internist? Van de medicijn. Ja, ja. Maar wat ik zo frappant vind, is dat uh, als ik uh, bel met de centrale, dan hoor ik dat u Ernst Janssen heet en een uroloog bent. Nee, dat, dat stimmt niet. Jawel, ik herken uw stem uit duizenden, want ik heb u opgezocht in 2009 in de Slosbergkliniek. Oh, nee, maar dat is... Uh... U, u praat Hollands. Nee, nee. U bent ingehuurd nou, okay. via een uitzendbureau. Geef nu gewoon toe, u bent dokter Janssen stuur. Nou, weer reden niet zo over. U bent dokter Jansen. Einde gesprek. Ja, maar wacht nou even meneer Jansen. Hallo. <totstuken> De omstreden neuroloog Janssen Steur is opnieuw aan het werk gegaan. Hij werkt als arts in een ziekenhuis in de Duitse Heilbronn. In Nederland komt hij nergens meer aan het werk als neuroloog, Maar in Duitsland bleek het geen probleem te zijn. Ernst Janssen Steur. Tegen Janssen Steur loopt een omvangrijke strafzaak. In het medische spectrum Twente stelde hij jarenlang verkeerde diagnoses. Hij vertelde zijn patiënten dat ze ernstige ziektes hadden... zoals Alzheimer, Parkinson of multiple sclerose. Op basis van zijn diagnoses zijn mogelijk onnodige hersenoperaties Uitgevoerd. Jarenlang een gevierd neuroloog. Bekend door en geroemd om zijn onderzoek naar Alzheimer... de ziekte van Parkinson en multiple sclerose. Begin 2009 wordt pas echt duidelijk wat hij heeft gedaan als de zaak breed in de media komt. Niet alleen zijn tientallen patiënten... ten onrechte ongeneeslijk ziek verklaard. 13 patiënten zouden onnodig een hersenoperatie hebben ondergaan. Hij liet zonder toestemming DNA-onderzoek doen. Zonder toestemming en zonder noodzaak... ruggenmergpuncties uitvoeren. En hij pleegde valsheid in geschriften. Letselschadeadvocaat Drost doet aangifte tegen Janssen Steur. De meeste mensen die mij bellen... die heb ik huilend aan de telefoon of huilend op mijn kantoor. Een van de oudpatiënten van Janssen Steur... Is Freddy de Haan? Ik had absences. In eerste instantie is mijn vrouw naar een huishuis gegaan. Die dacht dus aan jaar. Toen ben ik naar het ziekenhuis gestuurd. Ik kwam met Janse Steur terecht. Ik heb allerlei onderzoeken gehad. En in april 2002 stelde hij vast dat ik uh, dus Alzheimer had. En ik geloofde hem. Onterecht bleek twee jaar later. Maar de schade voor de Haan was er toen al. Ik heb mijn huis met verlies verkocht. Mijn vrouw wilde ermee verzorgen. Dat komt weer in een appartement. Ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Kijk, en daarom was het ook zo op het moment dat ze zeiden dat ik het niet had. Als ik op veel emotioneel op het moment dat ik het wel had. Janssen Steur geeft in een interview toe dat hij in de periode 2000, 2004, de weg kwijt was. Het is afschuwelijk wat mij is overkomen, maar het is niets vergeleken met wat ik patiënten heb aangedaan. Dat heeft Ernst Janssen Steur gezegd in NRC Handelsblad. Dat hij verslaafd was aan Dormicum, een kalmerend middel. Om aan dit middel te komen vervalste hij recepten van collega's. Ja, dit is een bizar verhaal. Een, een, een verhaal van een ooit goede dokter die... ...zich ontpopt als een soort boze tovenaar in een slecht sprookje. Het bestuur van het medisch spectrum Twente heeft gefaald in het toezicht op de neuroloog Jansen Stuur. Als de raad van bestuur eerder had ingegrepen, dan zou de schade voor patiënten kleiner zijn geweest. Dat heeft de commissie Lemstra zojuist bekendgemaakt. Het had beter gemoeten in de zaak Janssen-Steur. Dat zegt minister Schippers van Volksgezondheid. Je kunt altijd de vraag stellen, hadden ze destijds niet een tuchtzaak moeten aanspannen, zodat hij via de tuchtrechter eruit gegaan zou zijn. Het resultaat is hetzelfde, namelijk dat hij niet bevoegd en bekwaam wordt geacht om als arts te werken. Als de tuchtrechter die uitspraak had gedaan, ik zou zelf een voorkeur hebben om het via de te doen. En dan volgt vandaag alsnog een tuchtzaak. Aan de orde is de zaak tegen ernst Nicolaas Herman Jansen. Aangespannen door vijf oud-patiënten. Daar zit u dan, tegenover uw oud-arts. Ja, de eerste tien minuten heb ik ook niet naar hem gekeken. Want ik denk, ik ben bang dat ik knap. Dat ik breek. Tijdens de zitting vandaag merkte de raadsman van de ex-specialist op dat zijn cliënt hierdoor eigenlijk al is veroordeeld. Veel van die verwijten zijn op niets gebaseerd... En vergelijkingen met een boze tovenaar, dokter Frankenstein of nog erger, dokter Mengele, doen de haren te bergen rijzen. De slachtoffers worden bijgestaan door letselschade-specialist Rost. Als ik de hele casus janssen Steur zo bekijk, dan zien we toch een arts. die hunkerde naar erkenning als de neuroloog van Nederland. misschien wel de neuroloog ter wereld. Tot slot, wat is voor u de reden om hier vandaag naartoe te komen? Want ik denk wel dat het ook voor u best wel pittig is, best wel zwaar. Ja, het is zwaar, maar ik wil graag voorkomen dat hij zich volgend jaar weer in kan schrijven als arts en weer slachtoffers kan maken. Want met mij zijn heel veel slachtoffers. En ik ben blij dat ik de kracht heb en de steun om me heen om dit te doen. En ook voor de andere slachtoffers die het niet kunnen. En ja, daarom doe je het. Hij mag geen slachtoffers meer maken.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 Zoals bijvoorbeeld zijn oud celgenoot op Robben Eiland. Farewell. mijn dear brother, my mentor, my leader. My life is in a void and I don't know who to turn to. Ook regeringsleiders betuigden Mandela de laatste eer. Thank you for being everything we wanted and needed in a leader during a difficult period in our lives. We should not allow what he fought for and worked for to die and to go with him. We shall not say goodbye, for you are not gone, you will live forever in our hearts and minds. May his soul rest in everlasting peace. Het dorp is uitgelopen en zingt uit volle borst. Mandela, Mandela. Mandela is geland hier ongeveer 30 kilometer verderop en we wachten nu totdat hij hier aankomt. En hier is hij in Kuno. Qunu moet je zeggen met een klik. Mandela is belong. Tata Matiba is here in yes. Dit yes. is de plek waar Mandela thuis wordt. Matiba is born here. His, his family is here. His grandparents are buried here. Dit is waar Mandela zijn kindertijd heeft doorgebracht. Mandela heeft altijd gezegd dit is de plek waar ik ten ruste wil worden gelegd. Salve. Daar komt de wagen langs met de kist en de Zuid-Afrikaanse vlag. <tie> Dit is het geluid van een thuiskomst. Mandela is gearriveerd in Kuno. Voor Mandela zet zijn dorp alles in. Zelfs het gras op de velden, waar de jonge Madiba zijn geitenhoede moet gekort... Het wordt een groot eerbetoon. Zuid-Afrika ontwaakt. Nog één keer is alle aandacht gericht op de man die het land zijn vrijheid gaf. Oh, my black president. Mama. Onze die gekomen om onze laatste eer aan Mandela te betonen... Want Tata Mandela was een groot leger voor ons. Hij was een icoon en dat is ook om ons gekomen. Deze jonge Mandela, de naamgenoot van Mandela, wil Nelson Mandela zien. En daarom vertrekken we nu naar Pretoria een uur verderop, waar Mandela is opgebaard. Ik moet hem zien voordat ik hem kan him. Before I can bury him. Ik wil hem zien voordat ze hem gaan begraven. En hij zei eerder ook tegen me, ik wil mezelf zien. Lopen nu de trap op. We komen in een open amfitheater aan. Daarin staat een overkoepeling. In die overkoepeling ligt de kist, een open kist. En daarin Mandela. Heel veel emoties hier met mensen die naar buiten komen. Uh, Mandela, jij heeft toch wel een vrij strak gezicht... maar hij zegt wel, ik ben verdrietig. Ja, yeah, when I saw him, I ik just because of. Uh, Verdrietig dat we zo'n grote vader zijn hier. verloren. Ben je blij dat je bent gegaan? Ik hem zag, kon ik eigenlijk niet geloven dat hij het was. De zwarte pen tikt zachtjes op het witte papier. De mensen die hier in de ambassade het condoleance register tekenen worden op de foto aangekeken door een lachende Nelson Mandela. Iedereen heeft zo zijn eigen reden om vandaag hier te zijn. Ik heb gezegd dat ik hoop dat wij de wereld, wij Zuid-Afrikanen, de wereld iets geleerd hebben. En anders moeten wij ook allemaal, zoals Madiba, een hele lang leven lang blijven strijden voor het goede in de wereld. Dank je voor het zijn voor je presentatie. Dank je wel. In het samenzingen van het volkslied kunnen alle Zuid-Afrikaanse gasten zich nog wel vinden. Maar als ceremoniemeester Ramaphosa uit beeld gaat voor de omstreden president Jacob Zuma... laat de menigte een enorme afkeer roeren. Mandela krijgt respect. Zijn opvolger wordt uitgejuicht. Ook die vrijheid tekent Zuid-Afrika. Watch them in the sound above the rest is broken by the wind. Child of the wind of the land. I'm suffering from a very difficult illness. Het mysterie is opgelost. De gebarentolk die dinsdag de herdenking van Nelson Mandela begeleide was niet zozeer slecht in zijn werk. Hij was alleen schizofreen en hij hallucineerde. I see angels come to the stadium. I start realizing that the problem is here.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 For which I am prepared to die I am prepared to die. To die. to die to die To die To die The sea wants to kiss the golden shore The sunlight warms your skin All the beauty that's been lost before Wants to find us again I can find you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together but time leaves us polished stone. maken is nog magie. Goeie radio die is er nog genoeg, die prikkelt de fantasie er is muziek, er zijn stemmen verhalen, discussies, geluiden maar de beelden die moet je zelf maken het gebeurt allemaal in je hoofd en als het goed is naar je hart. Radio komt zoveel meer los van ijdelheid dan televisie. Want radiomaken is intiem. Door goede radio leer je de makers kennen, maar vooral jezelf. Op goede radio hoor je prachtige dingen. Schrijnende dingen, hilarische gesprekken, platvloersheid... afgewisseld met schoonheid, belachelijke discussies... nieuws, achtergronden, muziek die stemmingen bepaalt... overzicht, verwarring en verbeelding. Radio, het kan zo mooi zijn... zoals mijn lieve vriend Maarten van Roosendaal zou zingen... Ja, mooi om te janken, zo mooi. Zes en een half uur lang was dit het Radio 1 Jaaroverzicht. Wilt u het geluid van 2013 terugluisteren? Ga dan naar radio1.nl In het NOS-journaal. In Duitsland zitten veel asielzoekerscentra overvol. Het aantal verzoeken is in de laatste jaren sterk gestegen. Van 19.000 in 2007 tot meer dan 100.000 dit jaar. Door personeelsgebrek bij de Duitse overheid kan het meer dan een jaar duren. voordat er een beslissing is genomen over een asielaanvraag. In Egypte zijn zeker 16 leden van de moslimbroederschap opgepakt. Dat gebeurde een dag nadat de interimregering... de broederschap tot terroristische organisatie bestempelde. De mannen worden onder meer verdacht van opruiing. Op de Filipijnen is een militante moslim opgepakt... voor betrokkenheid bij de ontvoering van de Nederlander Ewold Horn. De verdachte hoort bij de militante moslimbeweging Abu Sayyaf. Horn werd bijna twee jaar geleden ontvoerd... toen hij in het zuiden van het land beschermde vogels aan het bekijken was. En John Dal Thomasson wordt de nieuwe trainer van Roda JC. De deen komt over van Excelsior en volgt Ruud Brood op, die eerder deze maand werd ontslagen. Thomason is pas een half jaar actief als hoofdtrainer en hij tekent in kerkraden voor drieënhalf jaar. En tot zover het nieuws. Het NOS Radio 1 Journaal. Robert Meder en Mark Visser. Ja, goedemiddag tot half zeven het Radio 1-chanaal waarbij het schaatsen centraal staat. De komende dagen wordt bepaald namelijk welke schaatsers mee mogen doen aan de komende Olympische Winterspelen. Vijf dagen lang gaat er gestreden worden en vijf dagen lang zullen wij erbij zijn. Vandaag schaatsen de vrouwen de duizend meter, maar we beginnen zometeen met de vijfduizend meter van de mannen. In de studio Pauline van Deutekom en in Tiel zit uh, Sebastiaan Timmerman. Sebastian, goeiemiddag. Ongetwijfeld... goedemiddag. Ongetwijfeld het Goedemiddag. Goeiemiddag. Nou, het valt eigenlijk wel mee. Nee, oh. nee, het is vrij rustig, moet ik zeggen, in 10-half. En dat doet dit uh, toernooi geen eer aan. Uh, want dit is eigenlijk het spannendste toernooi... in ieder geval van dit jaar, van 2013. En misschien eigenlijk wel het spannendste toernooi... sinds de vorige Olympische Spelen werden uh, afgesloten. De Spelen van Vancouver. Want iedereen moet met de billen bloot. Er zijn geen uh, beschermde statussen voorafgaand uh, aan dit toernooi. Iedereen, dus ook bijvoorbeeld Sven Kramer... moet zich zien te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Olympische dromen gaan dus in duigen vallen de komende vijf dagen. En anderen zullen juist heel blij zijn als 2013 er bijna op zit. Want zij zullen weten dat ze wel naar de Olympische Spelen in Sochi mogen. We zijn inderdaad begonnen met de vijf kilometer voor de heren. Drie startbewijzen straks in februari op de Olympische Spelen. Dat is trouwens de eerste afstand die daar gereden gaat worden. De nummers 1 en 2 zijn 100% zeker na vandaag. De nummer 3 moet nog heel even afwachten hoe de andere afstanden verlopen... met het oog op die aanwijsvolgorde... naar aanleiding van de prestatiematrix. Maar die zal ook wel gaan. Normaal gesproken kunnen we gewoon zeggen... dat de nummers 1, 2 en 3 van vandaag de 5 kilometer gaan rijden... op de speler van Sochi. De eerste rit gaat tussen Bob de Vries en Tedjan Bloemen. Ze hebben 3400 meter afgelegd. En Bob de Vries, die vier jaar geleden ook een gooi deed... naar een plek in Vancouver, maar toen ziek was... en uiteindelijk via de skate of het niet redden... ligt op dit moment voort ten opzichte van Tedjan Bloemen. En als we dan kijken... Verder naar de loting zien we veel marathonrijders in het eerste blok van vier ritten. En dan komt het er een dwel na de vierde rit. En dan gaat het echt helemaal los met Koen Verwij. Dat is echt een gevaarlijke klant, zie ik als grote outsider voor de plekken. Want Koen Verwij is een hele goede vorm op de 1500 meter. Maar reed vorige week vrijdag ook een hele goede drie kilometer bij een trainingswedstrijd. Hier in Tiaf, rijdt tegen Rens Rottevel. Daarna Christijn Groeneveld tegen Bob de Jong. Goedeld, Bob de Jong gaat het opnieuw proberen. Douwer de Vries tegen Jorrit Bergsma in de voorleiding. Laatste rit en in de laatste rit Jan Blokhuizen tegen Sven Kramer. En dan weten we dus welke drie Nederlanders, uh, welke drie mannen Nederland gaan vertegenwoordigen op de Spelen in Sortie op deze 5000 meter. Dus Marcel, vandaag moet het dus gaan gebeuren. Voel jij of merk jij dat er spanning is? Ja, heel erg. Heel erg. Uh, schaatsers die lopen al een week rond met strakke kopjes. Ik had het net over die trainingswedstrijd van uh, vorige week vrijdag. Nou, toen kon je al merken dat dit toernooi eraan kwam. Toen zag je al de strakke hoofden bij Menigheen. Nu is dat ook zo. De spanning is voelbaar... Rijders die bij elkaar in de ploeg zitten, maar eigenlijk nauwelijks nog met elkaar praten zo tijdens de training. Omdat iedereen met zijn eigen programma bezig is. De spanning is merkbaar, want zoals ik zei, dit is het toernooi waarop het allemaal moet gaan gebeuren. In tegenstelling tot vier jaar geleden, toen sommige rijders nog wel een beschermde status hadden. En dus bijvoorbeeld aan een top 8 notering al genoeg hadden. Sommige rijders waren al aangewezen, zoals Kramer bijvoorbeeld op de 5 en de 10 kilometer. Is dat nu allemaal niet het geval. Tuurlijk, er is wel altijd een calamiteit in plaats. Zoals dat heet. Dus mocht er iets met een absolute wereldtopper misgaan... dan wordt hij alsnog uh, aangewezen. Er zijn nog altijd twee aanwijsplaatsen... met het oog op de ploeg en achtervolging. Om daar met de sterkste ploeg uiteindelijk in actie te komen. Dus zo links en rechts... Uh, hebben de keuzeheren van de KNSB ook nog wel invloed. Maar zeg maar voor 80%, 90% misschien wel... hangt het gewoon af van uh, de wedstrijden... die de komende vijf dagen gereden gaan worden. Overigens zit die eerste rit... tussen Bob de Vries en Tetjan Bloemen er bijna op. En gaat uh, Bob de Vries, die miserabele bij de NK-afstanden. Toen kwam hij echt in het spel helemaal niet voor... en werd hij laatste. Nu de rit winnen doet het dus veel beter dan bij die NK-afstanden. Maar of 6.23.59 genoeg is om uiteindelijk naar de Spelen te mogen... daar twijfel ik aan. 6.25.60 voor Tertjan Bloemen. Nou, die kan al wel een streep zetten door deelname... aan de 5 kilometer bij de Spelen van Sochi. Goed, en uh, ik meld u even dat het draaiboek er als volgt uitziet. We krijgen vier ritten. Daarna is er een break van 20 minuten. En dan zal rond... Uh... Nou, we zeggen, tien voor half vijf, dan komen de laatste vier ritten op de baan. In de studio is dus Paulien van Dotenkom. Goedemiddag. Ja, Fijn dat je erbij bent. Wat verwacht jij van vandaag? Want eh, je hebt natuurlijk zelf heel lang geschaast. Allround kampioen zelfs in 2008. Eh, en dan vandaag zo'n dag, dat is heel bijzonder. Ja, het is, uh, het is echt vandaag de op of de onder voor alle schaatsers. En uh, nou, niet alleen vandaag, maar de komende vijf dagen. En uh, ja, ik verwacht een, een heel mooi toernooi. Um, zeker ook, kijk, dit is eigenlijk de ene belangrijkste wedstrijd. Als je hier niet goed presteert, dan ben je er bij de Spelen niet bij. En het is, als sporter, ben je gewoon, ja, dat is een droom van, van elke sporter, om, om daar te, ja, een topprestatie te mogen leveren. Dus, ja, die spanning uh, wat voelbaar is in de hal, ik, ja, ik voel hem hier ook als ik naar het schaten kijk, want het is, uh, ja, het is gewoon een ontzettend mooie, ja, echt topsport is dit, en wat, echt, uh, Wat ja. heb jij zelf inderdaad voor een Spelen, ook wel eens een toernooi als dit, dit is ja. in deze vorm nieuw, maar ook zoiets moeten doen? Nou, ik heb twee keer een uh, Olympische kwalificatievernoor me meegemaakt. Eén keer uh, nou ja, waarbij ik uh, me plaatste. Wat dus een enorm euforisch gevoel uh, gaf. Dat, en, was dat was voor Turijn? Dat ja. was voor En uh, dan ga je wel lekker, uh, lekker het nieuwe jaar in, moet ik zeggen. <laughs> en uh, één keer, uh, nou ja, dat, dat, dat het nieuwe jaar. Dat je echt denkt, nou ja, dat, dat was gewoon uh, een groot drama. En uh, ja, dat, dat je er niet bij zat. En, en dat, het seizoen voorbij ook gewoon. Dan zijn er nog wel andere wedstrijden. Maar uiteindelijk is dat gewoon je hoofddoel. Ja, en dat is gewoon echt. Dat is gewoon heel zuur. En dan heb je echt wel een kater van zo'n zo zo zo toernooi. Maar ja, uh, er gaat nu. Hè, we, zijn, we zijn bij dag één en er uh, gaat nu gestreden worden. Dus uh, voor iedereen, um, nou ja, misschien nu de eerste ritten. Maar voor heel veel uh, is het nog gelicht. De kansen nog open. Maar hoe is dat bijvoorbeeld. Uh, want je zegt net van ja, als, als je het niet haalt, dan is dat echt heel vervelend. Want dan ja. is je seizoen voorbij. Hoe is het dan om je collega's te zien schaatsen terwijl jij thuis zit? Te wetende dat jij misschien op een paar tienden er ook had kunnen zijn, bijvoorbeeld? Um, nou ja, dat, dat was bij mij dan in, in Vancouver het geval. Alleen bij mij was het niet op een paar tienden, Dus dat scheelde gelukkig. Maar uh, was het gewoon dik en dik niet erbij. Maar uh, uh, ja, dat, is gewoon, dat, is, dat, is, dat kan heel pijnlijk zijn. Maar het is ook tegelijkertijd... Tenminste, dat vond ik dan. Ik vind de sport ook gewoon zo mooi. En, en je collega's zien en je, je kent iedereen. En ja, het, het is gewoon te mooi om niet te kijken. En uh, terwijl je soms ook wel eens dacht van... nou, eigenlijk wil ik dus staan of wil ik daar, uh, daar schaatsen. Dus, maar ja, dat... dat ja, dat is voor iedereen persoonlijk hoor. Sommigen ja. zullen we misschien niet eens gaan kijken dan. De schakelaar uh, dus ja, uh, moet om. Uh, uh, ja, dat moet om. Want uh, je kan niet blijven hangen nee, in het nee, verleden. Nee, daarom. In. Daarom. Ja. ja. Dus, uh, Wie zie jij als kanshebbers uh, voor, uh, laten we met de 5000 beginnen? Nou, als we naar de 5 kijken, dan uh, zijn het eigenlijk wel ja, Sven uh, en Jorrit. Uh, Sven Kramer en Jorrit Bergma, Bertmer, die, uh, die wel echt uh, ja, de kans hebben om, uh, nou, ja, om zich te plaatsen. Uh, voor de derde plek. Want in principe zijn er drie plaatsen... Uh, vanuit uh, het IOC op de vijf kilometer. En uh, ja, dat, dat, dan maakt Bob een grote kans. Koen Verweij, uh, maar Misschien Jan Blokkenhuizen. Dus het, het wordt wel... Uh, ik denk met name voor die derde plek is het, uh, is het wel spannend. Uh, ja. ja. En bij de vrouwen? En bij de vrouwen uh, is vandaag de duizend meter. En uh, ja, dan maken... Ik denk... Uh, Irene Wust. Uh, Marit Leenstra, Lotte van Beek. Eigenlijk is het een enorme lijst. Dat is echt maar een enorme. Inderdaad... Ja. <laughs> en, en ook Onderhand... omdat er maar weinig plekken eigenlijk te vergeven zijn. Ja. Er zijn meer schaatsers die het kunnen halen ja. dan, dan, dan er plekken te ja. vergeven zijn. Nou ja, op de 1000 meter zijn er in principe vier plaatsen. Alleen zit je dus met het, uh, nou ja, wat al een paar keer waarschijnlijk genoemd ja. is. Uh, uh, als je het volgt: uh, <laughs> de, matrix. Uh, de Matrix. Er mogen maar totaal tien schaatsers mee. En uh, naar de 1000 meter staat. Ja, dat, dat, dat, dat is dan weer afhankelijk van. Uh, ja, hoeveel rijden ze gaan en of rijden ze zich dubbel plaatsen... bijvoorbeeld voor een 500 en een 1000. Dus eigenlijk als je bij sommige afstanden... Um... Ja, sta je veilig als je eerst staat. Maar, uh, verder ja, en die is matrix niet... is, is gemaakt op basis van uh, ook, ook resultaat uit verleden, ja. maar ook om te kijken van hoe groot is de kans dat we daar medailles pakken. Ja. En er is een grotere kans bijvoorbeeld voor de 10 kilometer en de 5 kilometer... als bij de heren nu. Daar zijn eigenlijk dan uh, sowieso drie plekken. Maar ja. bij de vrouwen vandaag, bij de dames, is het echt veel spannender. Op zich vier plekken, maar dat is op papier. Ja, dat, ja, dat is inderdaad uh, dat op papier. En uh, ja, het is, uh, um, het is dus eigenlijk moet je de, de lijst, uh, de matrix ernaast hebben om te kijken van, uh, of iemand gaat of niet. En dat weten mm. we eigenlijk pas waarschijnlijk uh, na de laatste dag, ja. maandag. Zondag, en maandag ja. gaat het ja. steeds ja. maandag worden. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja. Goed, we gaan even naar uh, t -half. Steven Dalenboud staat in uh, t bij uh, Erben Wennemars. Ik ben benieuwd hoe hij daar tegenaan kijkt. Steven. Ja, Erben, uh, vandaag is de dag, de komende dagen zijn de dagen... waarop uh, de schaatsers voor de leeuwen worden gegooid. Jij vindt het mooi, hè? Ja, ik vind het fantastisch. Want dit is echt het mooi, hè. Er is er, In de schaats wordt heel vaak gezegd over leerprocessen, stapjes maken... Maar dat is het nu allemaal niet meer. Nu Geen excuses gewoon, meer. Nu is het gewoon de afrekening. Ben je dit weekend of ben je deze dagen niet goed genoeg over vier jaar weer een kans. Ja, ja lekker is dat. Ja, maar veel, jij vindt het mooi, maar veel schaatsers die rijden hier echt de, de dagen voor dit toernooi met een ijzige blik rond. Hè. Hoe vinden zij dat? Ja, die, die, die, die gaan helemaal op van de spanning. Want iedereen wil natuurlijk graag naar die Olympische Spelen toe. Maar deze horde moet je nemen. En het zijn ook hele goede schaatsers die echt kans maken op een gouden medaille. Maar als ze deze horden, die horden niet nemen, dan ze, die krijgen ze die kans nooit. Dus voor hen, er staat zoveel op het spel je kunt zoveel verliezen. Ja. Dat maakt het gewoon zenuwslopend, ook voor de schaatsers. Ik zag je zojuist nog even voor deze afstand met Michel Mulder praten, de sprinter. Hoe was het daarmee? Ja, die is ook wel gespannen, maar die, die, die, die zoekt dan een beetje afleiding. Dus die komt even, even eventjes een praatje maken. Maar die zei een paar, aantal dagen geleden tegen mij ook al dat hij... Die helemaal op was, uh, van, was uh, van, van de spanningen. Maar dat hoort erbij. Het er zijn mooie momenten die je ook, uh, die, die, die ook maar een paar keer meemaakt als schaatser. En geldt dat nou ook voor Sven Kramer... die hier vandaag gewoon in principe eerste zou moeten worden? Ja, de, uh, hij moet gewoon eerste worden hier. Of hij moet, hij moet zich ook gewoon plaatsen. Uh, kijk, maar we willen graag natuurlijk wel allemaal... met z'n allen Sven Kramer op de Olympia Spelen hebben. Maar uh, officieel volgens de regels moet hij zich hier ook, ook gewoon plaatsen. Er is dan altijd nog één calamiteitenplek. En die calamiteitenplek die is niet omschreven wanneer die nou wordt, wordt, wordt, wordt, wordt gebruik van wordt gemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat als Sven hier zou vallen... of er zou iets raars gebeuren, dan, dan, dan heeft hij nog een, nog een, nog een achterdeurtje. Dus hij hoeft zich eigenlijk het minst zorgen te maken... gezien zijn uh, kwaliteiten, maar ook gezien die calamiteitenplek. Uh, ik denk het wel, maar, uh, maar hij, weet, hij, hij heeft nog geen enkele zekerheid. Maar hij wil natuurlijk voor hem wordt het spannend, bijvoorbeeld de 1500 meter. Die wil hij heel graag rijden. En daarvoor is er geen uitzondering, moet hij zich ook gewoon uh, deze dagen plaatsen. Uh, plek 3, daar gaat het om met Joris Bergs, maar daar gaan we er toch eigenlijk ook wel vanuit dat dat het iets zou moeten lukken. En dan die derde plek. Ja, dan, dan, dan die derde plek. En dan hebben we natuurlijk Bob de Jong, die altijd meedoet uh, op de Olympische Spelen. Ik denk dat ze met z'n allen op Bob de Jong gaan lopen jagen. Hè. Dat kan Douwe de Vries zijn, dat kan uh, Koen Verwijzen die een hele goede 5 kilometer rijdt. Of Jan Blokhuizen, die ook ergens op een individuele afstand wil rijden. En die heeft niet zo heel veel kansen, dus die kan dan op die 5 kilometer. Daar moet het dan gebeuren. Dus het gaat met name om de derde plek. Het enige toernooi waarbij het dus eigenlijk niet gaat om de winnaar, maar het gaat om de derde vierde plek. Wie wordt er derde? Wie gaat er mee? En wie wordt er vierde? Wie gaat er niet mee? Nou is er van alles gezegd over deze manier van kwalificeren, de trials, uh, bijna geen uh, bescherming. Nou ja, wel dan voor misschien Sven Kramer. Uh, is dit de beste manier om te selecteren voor de Spelen? Nou, dit komt het dichtst bij trials wat we ooit gehad hebben. Uh, alle voorgaande uh, kwalificatietoernooien hebben we al de uh, nominaties gehad. Ze hebben allemaal rijders gehad die allemaal een sterretje achter hun naam hadden staan. Die allemaal enigszins beschermd waren. Dat als het mis zou gaan, zouden ze nog een herkansing krijgen of ja, geen niet beste drie, beste vier was eventueel ook wel genoeg voor dat soort schaatsen. Maar al die sterretjes, die zijn allemaal weggevallen. Dus iedereen is gelijk. Dus als je meedoet aan dit toernooi, dan maak je kans om de Olympische Spelen te halen. En dat was voorgaande jaren ook anders. Want dan was er ook wel, waren er ook wel 15 deelnemers, maar dan was het vanaf nummer 7, was het eigenlijk gewoon opvulling, omdat we toch een paar mensen aan de start moesten hebben. Maar stel je komt hier op een 20e plek binnen op dit toernooi, en je, je rijdt je nu in één keer het podium, ga je gewoon naar de Spelen. De nummers 1, 2 en 3 van deze 5 kilometer gaan naar de Spelen. Erbe-wennemers. Dankjewel. Nou, nu Als je dit zo hoort, als je Erben er ook over hoort... wat vind jij daarvan? Dat inderdaad eh, ook iemand als Sven Kramer... of iemand als Irene Wust er eigenlijk echt voor moet gaan? Oké, okay, ze weet, als ik val, heel, heel misschien... maar het is toch duidelijk, eh, er moet nu gepresteerd worden. Nou ja, eigenlijk is het... Uh, ja, ik vind het zelf wel... Het, het is helder. Het is eerlijk. Uh, je weet waar je aan toe bent. Je moet daar moet je goed zijn. En uh, dat moet straks op de Spelen ook. En dan moet je ook gewoon... Uh, dat is de dag dat jij je, je beste wedstrijd wil neerzetten. Dan moet je daar naartoe leven. En, uh, en het doen. En het is hier eigenlijk niet anders. Um, kijk, het is natuurlijk wel. Ja, in het verleden is het inderdaad vaak geweest dat er aanwezplaatsen waren. En, en hè, wat er gezegd werd, uh, nominaties. En eigenlijk was het ook best wel soms onduidelijk. En ook wel eens dat je dan geplaatst was. Maar je moet je toch nog nomineren. Dus moet je toch nog weer op een wuldke bij de zo overrijden. En het is gewoon nu heel helder. Hier moet je presteren. En als je dat niet doet. En niet, niet goed genoeg, dan ga je niet mee. Het is, is op zich ook uh, heel hard, kan het zijn. Je kan zo buiten de boot vallen. En je zegt inderdaad, uh, dat moet dan wel in je zitten. dat je eigenlijk op zo'n moment dat ook kunt. Dat, dat, dat verschilt bij zwemmen, horen, dat van bijvoorbeeld Renault Micromo Jojo. Dat is echt een, een beest als het ineens uh, erom gaat. Ja. Dat verschilt waarschijnlijk bij schaatsers ook. Daar zitten ook types tussen die dat, daar heel goed mee om kunnen gaan. Ja, maar ja, dat, is ook, uh, dat, dat, dat is zo. En dat is topsport. En dat is eigenlijk ook gewoon selectie. En, uh, uh, het is een hele selectie zeg maar, uh, om op die spelen te komen. Uh, en daar moeten ook de besten staan. En daar, ja, daar heb je nog een, ook met een enorme spanning te maken. En, en daar moet je ook mee kunnen omgaan. En ja, iedereen gaat er inderdaad anders mee om. Maar ik moet wel zeggen, een kwalificatietoernooi vaak is een kwalificatie voor iets... is vaak nog wel spannender of, of er hangt iets omheen. Wat meestal vond ik zelf altijd... wat wel spannender was nog dan... Uh, op een eeuw had je dan het idee... als je dan plaatst ergens voor, dan ben je wat vrijer. Je mag daar gewoon echt gaan. Yeah, en yeah. hier is gewoon... Ja, het, het moet, anders is je droom weg. En, en dan ga je daarop verder bouwen. En, ja. Want dan, als je dan nu weet vanaf uh, wat je al zei, dan ga je dus heel lekker het nieuwe jaar in. Ja. Want dan is het echt vol richten ja. nu op Sochi. Vol richting op Sochi en dan uh, goed, dan is het natuurlijk daar weer die, die, die spanning. En gelukkig maar, want anders kan je niet presteren. Uh, maar ja, dus ja, het is hier moet gebeuren. Pauline van Duid, stads. Zometeen meer over het schaatsen. En bovendien gaan we zometeen bellen met Rusland. Want Greenpeace-activist Mannes Ubbels mag uh, naar Nederland. Zo zijn de berichten. We gaan eens even checken of dat klopt. Zometeen hebben we hem aan de telefoon. Na Of Monsters and Men. I had cars with my two hands. Alone, we traveled on. And made me wonder about their past And as I looked around I began to know this That we were nothing like the And man and mountain sound. Het is tien voor vier. U luistert naar het Radio 1-journaal... dat voor een groot deel in het teken staat... van het Olympisch kwalificatieternooi dat in Heerenveen wordt gehouden. Maar natuurlijk ook met nieuws, zoals u van ons gewend bent. Na drie maanden kunnen de Nederlandse Greenpeace-activisten... die vastlaten in Rusland, namelijk weer terug naar Nederland. Ze krijgen uitreisvisa. Faiza Ulasen en Mannes Ubbels werden opgepakt door de Russische autoriteiten... toen ze protesteerden tegen gaswinning in het Poolgebied... Mannes Hubbels was machinist aan boord van de Arctic Sunrise. Goedemiddag. Heeft u uw ijsdreis visum al? Ja, die heb ik uh, vanmiddag op kunnen halen. En hoe voelt dat? Uh, goed. Ja, goed. Het is toch uh, uh, definitief in één keer. Ja, was het nog spannend de afgelopen dagen? Nou, op zich niet, niet uh, spannend, maar het is wel een, uh, ja, een aardige organisatie om alles voor elkaar te krijgen, natuurlijk. Omdat je het, uh, het een nodig hebt zodat je het andere kan regelen. Maar dan, uh, ja, er zit heel weinig logica in. Uh, uiteindelijk is alles uh, voor elkaar en we uh, ja, hebben nu echt uh, op te lijken dat we op korte termijn naar huis komen. En hoe, hoe, ja, op korte termijn zegt u, uh, hoe snel hoopt u naar huis te kunnen? Want u heeft nu het visum, ik weet niet hoe lang dat geldig is, maar um, u wil zo snel mogelijk waarschijnlijk terug naar Nederland. Ja, euh, nou laat ik het zo zeggen dat ik de koffer al aan het inpakken ben. Um, jullie zaten vast, uh, uh, eigenlijk alle Greenpeace-activisten... en ook uw collega Faisa Ulaassen, um, eerst in Moermansk en daarna in, uh, in Petersburg. Hoe heeft u die tijd in de, in de Russische gevangenis ervaren? Nou, het is een, een hele bijzondere tijd geweest, maar dat zal, u, uh, zal ik wel begrijpen. Uh, ja, het is een hele bizarre tijd geweest, maar ook uh, een hele leerzame tijd...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 ja, dat is onbetaalbaar voor jezelf. Dat is een hele, hele goede levensles. U heeft u zelf beter leren kennen nog? Uh, ja. ja, zonder meer. En, zonder meer. en hoe, hoe ging u daar dan mee om toen u uh, hoorde dat u in ieder geval niet op korte termijn vrij zou komen? Nou, dat is voornamelijk een kwestie geweest van, van jezelf bezighouden. En, uh, en heel veel schrijven natuurlijk, heel veel lezen en uh, echt zorgen dat je een dagelijks uh, ritme krijgt. En ook maar zorgen dat je goede maatjes wordt met, uh, met je celgenoten, want uh, ja, voor hetzelfde geld breng je daar de uh, komende jaren of jaren mee door. Nu, nu zijn er wel uh, andere bekenden ook vrijgelaten, hè? de zangeressen van Pussy Riot bijvoorbeeld deze week. Ja. Uh, ja. Eén van hen noemde de vrijlating een PR-stunt um, en dan heeft ze natuurlijk over uh, Poetin, een PR-stunt van Poetin. Hoe ziet u uw vrijlating? Nou, laat dat, uh, laat dat uh, duidelijk zijn dat dat uh, zonder meer mee te maken heeft, want de Sochi staat natuurlijk voor de deur. En, de Olympische Spelen, uh, de laatste, ja. Ja, precies. Laatste wat ze daarop willen is, uh, is boycotts. Uh, ja, plus, plus dat ze natuurlijk uh, ja, met een onderzoek uh, zaten wat totaal niet, uh, niet liep. En het uh, werd ze ook wel duidelijk dat, ze, dat er zoveel tegengas gegeven werd uh, internationaal dat ze echt op zoek waren naar een, uh, een, een weg eruit... Uh, wat ze met uh, opgeheven hoofd konden doen. En ik denk dat dit de beste optie was. En uh, nu u weer terug kunt... Um, is dit, uh, u zegt wel, uh, eigenlijk onbetaalbare ervaring. Het is het waard geweest? En zou u het dan uh, toch ook weer een, een volgende keer doen op deze manier? Actie voeren ik, uh, in ik, Rusland? Ja, ik, ik zou het, uh, hetzelfde zonder meer niet nog een keer doen. Maar uh, het is wel, wel zo dat... dat uh, het uh, het uh, omdat we daarheen gegaan zijn, is uh, ja, toch het bouwen van, uh, van de Noordpool, dat, dat, uh, dat gevoel is nog wel zo sterk, dat dat wel iets is waar ik mij voor, uh, voor in wil blijven zetten. En ik denk dat dat gewoon heel erg meegespeeld heeft, uh, ook in die tijd dat, uh, dat we wel gezeten hebben, dat, dat je weet dat je, dat je voor een goede zaak daar zit. Mannen Subbels, marchinist op het Greenpeace-schip Arctic Sunrise, dank u wel. Gaan we er even kijken in 10.30 bij Sebastian Timmerman. Uh, je hebt de heer en hadders en vreugde heel gehad, als het goed is. En dat uh, was een leuke rit om naar te kijken, want ze gaven elkaar goed partij. Het was een echt duel op uh, de ijsbaan. En dat duel werd gewonnen door Rob Hadders. Tot grote tevredenheid van de 73-jarige Henk Gemser. Dat was namelijk de coach van uh, Rob Hadders. Hij is uh, trainer tegenwoordig bij team Aware. Dat is een marathonploeg. Hadders is een marathonrijder. En Gemser, mooi om te zien: gewoon nog met zo'n uh, schrijfblad of met, met de loting op papier. Niet op een tablet of wat, wat je tegenwoordig ziet, maar gewoon nog op papier met zo'n houten rechthoek eronder, zodat hij mooi kan schrijven. Stond op de kruising de tijden mee te schrijven. En klapte dus, gaf het applaus aan Rob Hadders. Want die won die rit in 6.21.95. En dat is niet alleen het persoonlijk record voor Rob Hadders. Hij was ook sneller, is ook sneller daarmee. Dan alle rijders die er verder gereden hebben. Ook sneller dus dan zijn tegenstander. Dan Frank Vreugdeel. Dus dat is op dit moment de snelste tijd. Ik denk wel dat om naar de Spelen te mogen. Je dik binnen de 6 minuten en 20 seconden moet gaan rijden. Maar toch 6.21.95. Dus voorlopig de snelste tijd. In het persoonlijk record voor de Maradona. Rijden, Rob Hadders. Sebastian Timmerman. Gerrit Hiemstra. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik hoor uh, dat het uh, weer hard gaat waaien. Gaat het ook weer stormen? Nou, de storm dat uh, wordt denk ik kantje boord. Op zee wel. Maar aan de kust, zeg maar boven land, uh, zal dat niet gebeuren. Aan de kust natuurlijk wel de meeste wind. Maar daar wordt een stormachtige wind verwacht. Uit het zuiden, windkracht 8. En dat zal vooral morgen overdag gebeuren. En daarbij kunnen ook uh, weer zware windstoten voorkomen... Aan zee zo'n 90 km per uur. Vooral in het noordwestelijk kustgebied, zeg maar het Waddengebied. En uh, bovenland zo'n 80 km per uur. Maar we hebben natuurlijk veel zwaardere uh, windstoten gehad de afgelopen tijd. Dus dit is, ja, het waait hard, maar het valt mee. Maar als je bijvoorbeeld nu naar het schaatsen kijkt in het TIAF... Uh, kan dan de luchtdruk door de, het storm dan niet boven land... maar als, ook als het hard waait, kan dat een rol spelen? Ja, kijk, de luchtdruk... Uh, ja, hoe, hoe lager de luchtdruk, hoe minder luchtweerstand uh, je hebt... Het is zo dat de luchtdruk is nu zo'n be zo beetje 996 uh, millibar. Of hectopascal uh, zeggen we tegenwoordig. Morgenmiddag is hier het laagst, 99. Wat dat nou uitmaakt, ja, daar moeten andere mensen maar wat over zeggen. <laughs> ja. Dat weet ik niet. Maar dan is hier in ieder geval op zijn laagst, zo'n 99 uh, millibar. En uh, dan gaat hij uh, zaterdag weer wat omhoog naar ongeveer dezelfde waarde die we nu hebben. Als we nog even naar de overlast kijken, bijvoorbeeld in Engeland... want daar is het erg ja. geweest de afgelopen dagen. Zitten mensen nog steeds ook in sommige delen zonder stroom zelfs. Klopt. Um, ja. Gaan ze daar nog meer ellende krijgen? Ja, dan krijgen ze opnieuw uh, met dezelfde storm te maken... waar wij, waar wij ook mee te maken krijgen... Maar zij zitten veel dichter bij het centrum van het lage drukgebied. Dat trekt over Schotland morgen. En voor vannacht is er al een code rood voor Ierland. Het westen van Ierland is er van kracht. Daar verwacht windstoten tot zo'n 150 kilometer per uur. Um, morgen is het vooral in Engeland het geval. Uh, vooral Schotland en uh, Wales en ook Noord-Engeland. En tegelijkertijd kan er opnieuw veel regen vallen. En dat is uh, ook weer het geval in Schotland en Noord-Engeland. En dan horen we ook nog uh, in de Alpen... Ja, uh, dat daar, kan niet op. We uh, willen we altijd uh, graag sneeuw in deze tijd. Omdat veel Nederlanders natuurlijk naartoe gaan. Ook ja. de komende maanden. Ja. Maar het is nu wel heel erg. Ja, er is uh, in korte tijd heel veel sneeuw gevallen. Vooral in het midden van de Alpen en ook aan de zuidkant. Daar is op veel plaatsen een meter sneeuw gevallen. Het sneeuwt nog steeds. Uh, dat gaat ook een groot deel van vandaag nog door. Maar in de loop van de nacht dan trekt die regen weg. Uh, morgen is het dan mooi weer. Maar vooral uh, zeg maar het zuiden van Zwitserland... ...Italië en ook het zuiden van uh, Oostenrijk. Daar op dit moment uh, ruim voldoende sneeuw. Um, maar dan is het even droog en dan komt er zaterdag opnieuw neerslag. Maar dan zal het vooral in de Franse Alpen sneeuw opleveren. Hmm. En ook in het aangrenzende deel van Zwitserland. Dus ja, we, te, ja, we krijgen van alles wat. Gerda, mag ik ook even een, een vraag stellen? Ja, zeker. Ik zag net een pluim voorbij komen tot het begin januari. <lacht> ja, zo weten dat geloof ik. Ja, ja, ik ja. heel erg expert ook nu. Uh, en daar stond in, dat vanaf 5 januari... dat de temperatuur uh, misschien wel eens... Uh, min 5, min 6 zag ik voorbij nou, komen. Ja, dat is wel heel ver vooruit. En uh, dat, Ik denk dat dat ook het laatste stukje van de pluim dan dat moet klopt. zijn. Die ik heb, die gaat we tot tien dagen vooruit. En in ieder geval de komende anderhalve week is er van fors nog geen sprake. En verder ga jij nog Daarna, dan daar kun je ook wel iets over zeggen, maar dan wordt het zo onzeker dat het, uh, nou ja, tegen die tijd uh, zullen we dan nog wel eens een keertje kijken. Ja, ja, ja. Jij wil daar <laughs> verder nu geen uitbraak over doen? Het is, te is veel te vroeg. Ja, dat lijkt me duidelijk. Goed, dankjewel. Gerrit Diemstra was dat met het uh, weer. U hoort uh, de tune voorbij komen. Dat betekent dat we zo naar het uh, NOWA gaan van 4 uh, uur. Daarna zijn wij weer terug met Paulien, met Sebastian, met Mark en uh, met heel veel anderen nog over het OKT, het Olympisch kwalificatie in Heerenveen. Wat ons betreft graag tot zo. Radio 1. Tot en met maandag schaatsen de Olympisch kwalificatietoernooi. Voor de binnenbaan 1 proberen het verschil goed te maken. Daar komt nog een vertelling van het 28 -0. Nieuws, sport, actualiteiten en jaaroverzicht. Schitterend van de reis Brint na de finish. In de hele tijd van. Vijf dagen lang. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.